Dus het is goed is dus hebben Anderijn Jelmer Kopen en uh, Maya gaat vragen wat Zandvoort Insight allemaal gaat doen of heeft gedaan. Goedemorgen ja, goeiemorgen. Jelmer. Goedemorgen. Goedemorgen Jelmer. Goedemorgen Jelmer. Ja zeker, ja, ja, ja. jullie ook allemaal. Ja hoor, uitstekend. Wat heeft uh, Zandvoort Insight allemaal? Ja, ik uh, blik eerst met een paar berichtjes terug op uh, afgelopen week en dan uh, wat, uh, wat er nu speelt en wat er gaat komen. Uh, we hadden natuurlijk afgelopen